Christian Bonebakker met het NOS-journaal. Het Duitse gestemd met een versterking van het Europese noodfonds. De bondsdag ging akkoord met meer bevoegdheden voor het fonds. Een stijging van de Duitse bijdrage van 123 naar 211 miljard euro. Alleen de partij Die Linke en enkele dissidenten in de andere partijen stemden tegen. Voor bondskanselier Merkel is het belangrijk dat ze niet afhankelijk is geworden van de oppositie. Omdat de voorstemmers van de regeringspartijen al een meerderheid vormden.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 Italië heeft een recordrente betaald voor een tienjarige staatslening. Het land leende bijna 8 miljard euro op de obligatiemarkt tegen een rente van bijna 6%. Dat was de eerste keer dat Italië een langlopende lening aanging sinds de afwaardering door kredietbeoordelaar Standard Poor's. Handelaren noemen de rente onhoudbaar hoog. Wel zijn ze gerustgesteld dat het Italië gelukt is om 8 miljard euro te lenen.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 Stay with me, my daddy boy. You can't you see? You are the Hey, hey, baby. When you rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else to face me. Can you be my one and only sunshine, lady? No, now not, baby, baby. I'm just sipping on chamomile, watching boys and girls in the sex appeal. With a stranger in my face who says he knows my mom and went to my high school. All the boys. Say, I say, hey, baby, hey, baby, hey, Tell uh, you be my one hey, only sunshine lady hey, baby, hey, baby, hey, baby, say, baby, say hey, baby, hey, baby, hey, uh, When you rock your hey, you know that hey, Cuando se marea dolores, cuando se amore, cuando se su vela, cuando se dolores, cuando se dolores, cuando se dolores, cuando se, amore, cuando se su vela, cuando se su amore. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila esta rumba, esta guitarra, ellos siempre cantaré, pero siempre cantaré, pero no siempre, cantaré, pero no siempre cantaré, Cuando se hinmala doloré, cuando se hinmala cuando se hinmala su vela, cuando se hinmala doloré, cuando se hinmala Pero los no siempre cantaré, esta brumpa tan que yo siempre cantaré. Cuando se marea dolore, cuando se wanneer ik cuando se val su vela, cuando se de val cuando se inmala in de val ben, wanneer cuando se